Wout met het NLJ Burgemeester Vuurwerk, dat heeft voorzitter Spies van de Club van Burgemeesters gezegd... in het tv-programma 1 Vandaag. Er is steeds meer kritiek op vuurwerk. Elk jaar belanden met Oud en Nieuw zo'n 500 mensen op de spoedeisende hulp. De helft is toeschouwer. Eind vorige maand pleitte de Onderzoeksraad voor Veiligheid... ook al voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Mexico kampt met het hoogste moordcijfer ooit... Dit jaar zijn er al meer dan 23.000 mensen om het leven gebracht, meer dan in het recordjaar 2011. Toen waren er ruim 22.000 doden. Ondanks deze cijfers spant Mexico nog lang niet de kroon als het gaat om het gemiddeld aantal moorden per hoofd van de bevolking in Midden- en Zuid-Amerika. Het gevaarlijkste land is El Salvador, gevolgd door Honduras en Venezuela. De kerstinkopen hebben geleid tot een nieuw pinrecord. Tussen half drie en drie uur vanmiddag werd er 567 keer per seconde gepind. Nog nooit betaalden zoveel mensen tegelijk met een pasje. Gisteren werd al het dagrecord gebroken, toen werd er ruim 18 miljoen keer gepind. De kerstinkopen verliepen niet overal soepel. En sommige supermarkten grepen klanten mis omdat er versproducten waren uitverkocht. In de Eredivisie heeft NAC het jaar afgesloten met een verrassende zege op Utrecht. De club uit Breda, die vijftiende staat in de competitie, won op eigen veld met 3-1. Er zijn nog drie wedstrijden aan de gang. PSV speelt thuis tegen Vitesse. AZ neemt het een alkmaar op tegen Herenveen En Excelsior heeft Twente op bezoek. Het weer vannacht kans op regen of mottenregen bij minima van een graad of acht. Morgen en eerste kerstdag grijs bij maxima rond 10 graden. En aan zee kan het stevig waaien. Tweede kerstdag, af en toe wat zon, maar er vallen ook buien. En met maximaal rond 8 graden is het iets minder zacht. Dit was het NOS Jornet. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM Met nu, nu. de Nightwalk. Ladies and gentlemen! Zaterdagavond. Het beste van dance en RB in the mix. The mix the met mix. The mix. The CFM's Nightwalk. radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, Show Facts en u mixer uh, Fuck the neighbors. pump up your stereo. NW Nightwalk. The On-Air Dance Show. DJ Dance for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 Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Showfax And DJs in the mix DJs in the mix ZFM f ZFM. ZFM. Ford.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 Zaterdagavond de Nightwalk. Het was muziek van Black Crown met de uh, Let the Fire. En de muziek van Nora and Pure met a Fever. Zie je hem de zondag is even tijd voor de partyopdate. Wat voor leuke feesten Er allemaal gaande op deze zaterdagavond 25 november. Nou, als eerste gaan we eens even kijken naar uh, de escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. begint rond de klok voor 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen zoopvoortse Raimundo. En voor meer informatie check de website Escape.nl Vanavond heeft Raymond door meegenomen, Plastic Punk. En de MC is Janto. Dat is vanavond dus in de Escape het wekelijkse feestje Brainwash. Als we wat doorlopen voor beide Escape aan de linkerhand, hebben we aan de rechterkant Club R. Daar is vanavond de Mainstage Invites Dyna. Begint ook om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Wat stevig werken. En voor meer informatie, checken r.nl met natuurlijk niemand minder dan Dyna. Ook Avatura komt erbij. Jokes Pierre, Breakfast, Michael Woo. Dian Dwight, Venjulis en I.C. En is allemaal hosted bij uh, Ashi Ferraro. Dat vanavond dus in Air in Amsterdam. steeds invite Dina. En nog een werkelijk feestje is natuurlijk uh, encore in de Melkweg. Begin rond voor van middernacht. Duurt tot vijf uur in de ochtend. Meer check de website, de website melkweg.nl. Met de waxbrand all nighter. Dus hij uh, doet het helemaal alleen. Vanavond dus de muziek zoals je bekend bent met uh, encore waarschijnlijk. Hip-hop, R&B En als we even eventjes wat dichter bij huis zijn... dan komen we in Haarlem. En daar is vanavond uh, in de stalker... extra vies en rap caviar. Begint ook Rotterdam van in de nacht... uur tot vijf uur in de ochtend in de stalker. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl... met Nixus, Vies, Tony en Dominique Broeks...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 A man did each one on Ever Since. The proof is in the in on pressed up and label evidence. Respect the effect of the rap that soup swing you ain't taking nothing chump. Come with the game show slam one jam a man did each one on Ever Since. The proof is in the pit I'm pressed up fin label evidence. Respect the effect of the rap that soup swing you ain't taking nothing chump. I'm the one that goes the rockin' on my son that does the rockin' on my son that does the rockin' on my son that does the rockin' on my son that does the rockin' on my son that does the rockin' on my that rockin'. On my Your instinct Better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 Ha ha ha A hood A cruise shall be found Without the soul Getting down Must stand and face The hounds of hell And right inside A corpse's shell gonna tonight <laughs> Ja, dat was Michael Jackson met a Thriller, de Steve Aoki, uh, Midnight Hour uh, Remix. En daarvoor muziek van uh, Omnia featuring Johnny Rose met Why Do You Run. En zo wordt het even tijd voor het team Boop, beste Pavel dansen. Deze week op 10. Uh, op Kink met uh, Perth. Op 9 deze week uh, Paolo Martini met Red Rocks. Op 8 deze week Santo Sanzon met Leave Together.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 So I was cruising with my face The Greatest Dancer. Yeah, een oude danceclassic in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor sick individuals met everything. En dat was de mass 10-year anniversary item. En tot zover ook het eerste stuurtje van de Nike Walk. Niet getreurd, zometeen. In het nieuwste wereld, zijn we terug met DJ Mouse en zijn Global House Vibe. Vroeger nog een paar stukken muziek. Misschien nog Jerry uh, Robero maar eerst hier uh, Soft Mad met Celebrate Good Times. Ik zeg tot zo, na de break...